Een hoorspelserie over het leven van Vincent van Gogh in 20 delen. Geschreven door André Kaarten. Deel 1 De Twee Broers. Zal je zien nou. dat we buik op ons hoofd krijgen? Ach. De hele dag is het mooi weer. Dit was anders verschrikkelijk benauwd. En als je dan eindelijk klaar bent met je werk en je wilt er flink aan het gaan wandelen, krijg je een bui op je op er toch niet zo? Ja, jij hebt mooi praten. Ik heb vakantie. Ja, jij wel. Wacht maar, als je helemaal in Londen bent, Daar regent het niet alleen veel, dan mist het ook nog. Hmm. Zag je dat? Alsof de hemel openbarstte. Dat was dichtbij. Het zal een hele tour zijn. Wat? Om papa en mama uit te leggen dat we gewoon met z'n tweeën liepen te wandelen op de reiswerkse weg. En dat het toen opeens begon te onweren. En dat jij toen... Oh, je moet er niet aan denken. Dat ik toen door de bliksem werd getroffen. En jij dan? Ik stond erbij en ik keek ernaar. Eentje van ons moet tenslotte gepaard blijven. <lacht> Zie je wel? Lopen jongen, lopen! Waarheen? Naar die mannen daar. Moet je kijken zeg. Kletsnat. Het zat in de lucht. Werkelijk. Hier, kom hier staan. Moet je ook gaan doen. Wat? Pijp roken? Hmm. Ontzettend goed. Vooral als je de smooren hebt. Het kan meer te zenuwen. Dan kan ik begrijpen dat jij het nodig hebt. Luister naar je grote woer, Theo. Ja, Vincent. Weet je eigenlijk waar we zijn? Op de Rijswijkse weg, Vincent, mijn Molen. Welke molen, Theo? Daar vraag je me wat. Dit is de molen die de schilder Wijsenbrouw geschilderd heeft. We hebben een reproductie van in de zaak. Zeg, Vincent... Hmm? ...bevalt het je werkelijk, in die kunsthandel? Ja. Ik werk er nu bijna drie jaar en ik heb nog nooit een moment... Je komt met zoveel mooie dingen in aanraking. Die schilders, het beste wat ze hebben, leggen ze in hun doeken. Waarom vraag je me dat eigenlijk? Ik heb er met papa over gepraat. Waarover? Over wat ik zou gaan doen nu ik van school af ben. Ik dacht dat je net als papa. Doomminig zou worden, ja. Ik zou wel willen, maar uh, je moet geroepen worden. En om heel eerlijk te zijn. Je hoort niks. Nee. Ik wil eigenlijk ook wel de kunsthandeling. Vind ik een goed idee. Misschien kan je wel hier aan Den Haag komen, meer ik voor eens naar Londen gaan. Papa heeft er met om cent over gesproken. Oh. En die zei dat jullie zaak iemand in Brussel nodig heeft. Oh. Het is allemaal in en kruiken dan. Dat is mooi. Oh, dat is nog niet zeker. Nou, om Sen zal het wel weten. Hij was tenslotte eigenaar van de zaak hier... voordat hij met het huis Goupil overdeed. Goupil heeft nu drie grote zaken in Parijs. En behalve de filialen hier en in Brussel en in Londen... ook nog filialen in Berlijn en New York. Wat heb je nog meer, jongen? We worden nog internationale meneer, jij en ik. En wie weet wat de toekomst brengt. Ik zie het al voor me zeggen. Jij naar Brussel, ik naar Londen... en later ga jij misschien naar Parijs en ik naar New York. En als we dan echt ervaring hebben gekregen in het vak... en alle fijne kneepjes ervan kennen... dan We Beginnen een eigen kunsthandel in het hartje van Amsterdam. Vincent en Theo van Gogh. Ja, dat zou even mooi zijn. Tje, weet je wat we moeten afspreken? Dat we elkaar geregeld schrijven. Ja. Ik kan me niet schelen over wat, gewoon... alles wat er maar in je opkomt, alles wat je ziet... en eerlijk zijn. Natuurlijk. Eh, uh, hoor hem. Je logeert nu al drie dagen bij me. Nu vertel je me pas dat je naar Brussel gaat. Nou oh ja, ik, ik heb het juiste moment afgewacht. Ja, dat bedoel ik. Informatie achterhouden doordat het jou goed uitkomt om het te vertellen. Je bent de berekende mannetje, jij. Eerlijk zijn, zei je. Ja. Hoe moeilijk het soms ook is. Mm -hmm. Heb je nog meer op je hart? Ik, uh, Ik wou je wat vragen. Nou, vraag me. Maar je hoeft er niet op te antwoorden als je niet wil. Het is iets wat ik vanmiddag hoorde van Boele van Hensbroek. Oh, aardige man, Boele van Hensbroek. We hadden het over je. Weet je wat hij zei? Geen idee. Dat je een atheïst bent. Zo. Komt hij erbij? Hij vertelde: Je zat voor de open haard, met nieuwjaar was het. Hm? En je wierp met grote kalmte, één voor één, de bladen van een stichtelijk boekje dat je van vader toegestuurd had gekregen in het vuur. En toen hij je vroeg wat je eigenlijk deed... Ja? Toen zei jij dat het allemaal nonsens was en dat je niet meer in die sprookjes geloofde. Is dat waar? Wat denk je? Ik weet het niet. Ik ben een atheïst, ja. Voor zover je het tenminste kan worden als je, zoals wij, streng goddienstig bent opgevoed. Dat wil niet zeggen dat er geen dingen zijn waar ik in geloof, maar... Ja, die zijn van zeer persoonlijke aard. Bedenk je aan? Niets. Jawel. Jij denkt eraan hoe papa en mama het zouden vinden als ze het hoorden. waarof of niet? Ze zouden het niet begrijpen. Nee. Daarom. Dit is iets tussen jou en mij, hè? Ik praat er niet over. Soms. Soms heb ik het gevoel... Luister je? Ik luister. Dat ik een heel speciale op opdracht heb in dit leven. Als ik me afvraag hoe dat komt, dan is het zo... <laughs> zo kinderachtig dat ik het haast niet durf opbiechten. Je kan mij alles vertellen. Het heeft te maken met de eerste Vincent. Papa en mama hebben eigenlijk zeven kinderen Theo. Ze hebben vier zoons gekregen en drie dochters. Maar de eerste Vincent die heeft maar een paar weken geleefd. Mm -hmm. Als hij niet was gestorven, dan was hij nu de oudste van ons allemaal geweest. Ik werd precies een jaar later geboren, op dezelfde dag. Soms heb ik het gevoel dat ik niet mijn eigen leven leef, maar het zijne. Weet je, elke keer als we in zondag naar de kerk gingen en ik zijn graf zag... ...daar hebben de ingang, die steen met mijn naam erop. Vincent van Gogh. Dan zei ik bij mezelf, maak je me niet ongerust, Jochie? Ik leef voor jou. Ik knap het wel voor u op. Vind je dat gek? Nee. Dat vind ik niet gek. Hé, hey, het is opgehouden met regenen. Ja, zullen we dan maar gaan? Ja, ik dacht al dat ik stemmen hoorde. Moeten jullie hier zijn, jongens? Eh, uh, nee, mevrouw, maar ziet u. Ja, het regende zo en. Oh, want jullie zijn kletsnat. Oh, dat droogt er weer. Ja, en een ziekte op jullie hals halen zeker. Vooruit naar binnen. Maar... Een glas warme melk zal jullie goed doen. We gaan door naar de keuken. Het fornuis brandt nog en daar kunnen jullie je kleren drogen. Nou, komt er nog wat van? Ik geloof dat er niks anders op zit, Theo. Nee, erg vriendelijk van u, mevrouw. Vincent? Ik ben hier, meneer Obak, in het magazijn. Zou je niet eens naar huis gaan? Zeven uur geweest. En die zware kisten moet je niet in je eentje versjouwen. Ik wou zo graag weten wat erin zat. Een nieuw schilderij van Jules Breton, zie ik. Ja. Een werk van Dupré, van Delaroche, van Theodore Rousseau en hier. Reproductie van Jean Millet. Daar hou je erg veel van, hè? Ja, Millet. Daar zweer ik bij. Het is misschien wel mijn lievelingsschilder. Het Angelus... Die man en die vrouw binnen op de akker en de aarde leesde, de zaaier. Het is fantastisch, dat is... En het is zo rijk allemaal. Dat is poëzie. Je vindt niet dat hij het boerenleven een beetje idealiseert? Zo prettig is dat bestaan ook weer niet. Oh, maar... Men moet het laag bij de grond dienstbaar weten te maken aan het uitdrukken van het verhevenen. Dat heeft hij zelf gezegd. Zo. Nou, het is in ieder geval goed dat je zo enthousiast bent. Dat heb ik vandaag juist aan mijn broer in Brussel geschreven. Vind maar mooi zoveel als je kunt. De meeste mensen vinden niet genoeg mooi. Uh, wat ik voor zeggen is morgen zaterdag. Als je geen andere plannen hebt, wil ik je uitnodigen om bij ons te komen eten. Oh, dat... Ja, dat spijt me verschrikkelijk, meneer opa. Je kan niet? Nee. Morgen moet ik verhuizen. Ik heb een nieuw kosthuis gevonden. Ziet u waar ik nu woon? Bij die twee oude dames. Ja. Ja, dat werd me echt een beetje te duur. 18 shillingen, dan moet ik nog in de stad gaan eten ook. En dan die... Die twee papegaaien die ze hebben, die zeggen dan alles na. Ja, dat lijkt me wel een beetje veel van het goede. En waar ga je nu heen? Een pension hier niet zo ver vandaan. Ik kan er gewoon een tafel mee eten... en ik heb er een kamer zoals ik altijd al graag wilde hebben. Zonder schuine balken en zonder blauw behang met groene rand. De pensionhouder leek me erg aardig. Mevrouw Loyer heet ze. Ze is een weduwe. Dan spreken we het er een andere keer af. Ik moet nu gaan. Hier heb je de sleutel. En denk er wel aan dat je de lampen uit doet voor je weggaat. Ja. En, oh ja, voor ik het vergeet... Als je weer naar je ouders schrijft, dan kun je ze vertellen dat het je chef behaagd heeft je een kleine opslag te geven. Om, maar meneer Opak. Tot morgen, Vincent. Tot morgen, meneer. En wel bedankt. Kom nou hier, zeg ik. Wat kan ik voor u doen? Uh, nee, doe ik. Ben niet kwalijk. Ik, uh, is mevrouw Loya thuis? Oh. oh, u bent. Uh... Van Gogh, Vincent van Gogh. Ik had afgesproken dat ik. Mijn vandaag... moeder is boodschappen doen in de stad. Maar ze heeft me gezegd dat u zou komen. Ah. Komt u toch binnen? Ja. Jenny, laat je broertje los. Dat is helemaal niet lief van je. Ja. Ik, ik... wist niet... Zijn dat uw... Uh, mijn kinderen? Nou, kijk je nou eens goed, meneer van... De... Goh, zet u maar even in zijn. Vier kinderen? Ik ben nog geen 18. Ursula oh. <laughs> heet ik. Mijn moeder en ik hebben behalve een pension ook nog een bewaarschooltje. Wist u dat niet? Uh, nee. Houdt u niet van kinderen? Oh ja, ja. Ze worden straks door hun ouders opgehaald. Behalve kleine Patricia. Patricia is mama's... Mama is dus ziek en daarom blijft ze een tijdje bij ons logeren. Hé, Patty. Wat heeft die meneer een rood gezicht? Oh, <lacht> nieuw, wil je wel eens? Geef niet hoor. Ik weet best dat ik moeders mooiste niet ben. <lacht> wat praat die niet zo raar? Oh, nee, dat komt... Die meneer, die komt helemaal uit België. Uh, nou, nee. Die meneer komt uit Nederland. Dat is het land waar ze van die leuke spelletjes spelen. Wat spelen ze dan? Oh, een heleboel. Ik, uh, <lacht> ik, zie, ik zie wat jij niet ziet, bijvoorbeeld. Ken je dat spelletje? Nee. Nee? Nou, zullen wij dat eens gaan spelen, hè? Maar eerst moet ik mijn koffers naar boven brengen. Is er niet een grote, sterke jongen in huis die mij even kan helpen dragen? Ik! Jij? Ja? Dat is aardig, hè. Hier, neem jij deze tas dan maar. Ja, maar als u zo begint... Ik heb geen keus, het. Nou, dan zal ik even tegenaan gaan zetten. Uh -huh. Gaan de meisjes dan met mij naar de keuken? Ja! Ja? Nou, u weet de weg. Uh, ja. uh, dan zien we elkaar straks. Ja, tot straks. Kom maar. En hij heeft een tekening gemaakt voor Jenny. Van een ezeltje. Oh, dat was zo grappig. Oh, dat was niets. Dus het bevalt u wel in Londen, meneer Vincent? Oh ja. Wat me trouwens het meest bevalt, er is zoveel groene hier. Al die parken waar je kunt wandelen. Maar ja, als je echt van de natuur houdt, dan vind je het overal mooi. En hebt u nooit heimwee? Soms wel, ja, maar... Ja, ik... Ik heb zo'n rijk leven hier. Nietshebbende en allesbezittende. bezittende. Ik begin soms te geloven dat ik er langzamerhand toe begin te komen... ...een waar te worden. Dat is geen Nederlander, Engelsman of Fransman. Gewoon, man. Tot vaderland de wereld. Het is een klein plekje op de wereld waar we neergezet worden. Ja. Hoor je dat, Urgele? Zo dacht je vader er ook over. Ja, meneer Loya was predikant, ziet u. Ah. Net als uw vader. Hij koesterde grote verwachtingen over de mensheid en over de samenleving... Maar de dood heeft hem in de kracht van zijn leven weggerukt. Goedenavond allemaal. Goedendag. Oh, John. Mag ik je even voorstellen aan onze nieuwe huisgenoot? Vincent Wagog. John Lund. Zo, nemen jullie me vooral niet kwalijk dat ik er zo uh, verwilderd uitzie. Maar mijn vriend en ik hebben vandaag onze roeiboot opgekalfaterd en te water gelaten. En dat is dan ook de reden, mevrouw Looyer, dat ik te laat aan tafel kom. Ja, ja, in de pub geweest, zeker. Heusjule. Alleen omdat we het een beetje koud hadden gekregen. Zo, dat is dus uw hoed die daar aan de kapstok hangt in de gang. Ja, dat is het eerste wat ik gekocht heb toen ik hier in Londen kwam. Meneer Vincent komt uit Nederland. Ah, is dat niet het volkje waar we Engelsen zoveel zeeoorlogen mee hebben gevoerd? <laughs> Houdt u van roeien, meneer Vincent? Oh, jawel, maar ja, ik krijg er niet zo vaak de kans toe. Nou, hoe gaat u dan niet eens met ons mee morgen? Roei op de Theems. Nou, daar knapt een stadsmens van op. Dat garandeer ik u. U bedoelt dat ik... Nou, als u er iets voor voelt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Oh, graag. Erg vriendelijk van u aangeboden. Mm -hmm. Vincent. Hm? Nou, ik hoop niet dat je het erg onbescheiden van me vindt als ik het zeg. Maar weet je dat je een winkelhaken normaal van je jasje hebt? Oh, ja. Eh, dat moet gebeurd zijn toen ik mijn koffers naar boven bracht. Laat je jasje straks maar hier. Zal ik het wel even voor je repareren? Oh. Oh, zeg, het mankeert jou. <laughs> oppassen Vincent. Als vrouwen zo beginnen. Ik zal het jou zeker niet aanbieden, John Lund. Hm. Kinderen, wat moet meneer Vincent wel van ons denken? Ziet u wel? Altijd als Ursula nijdig wordt. Ursula, je kunt toch zomaar niet van tafel weglopen? Ah, dat is zijn schuld. Altijd plaagt hij me. Dan springt ze achter de piano en. Oh, oh, oh, die arme toetsen. Die moeten het bezuren. Ik bezwaar tegen me, mevrouw Louis, als ik... Nee hoor, ga gerust toegang. gaan. Ik vind het gezellig, mannen die een pij koken. Heerlijk, die geur van dat bak. <laughs> zeg het u niet? U staat in een goed plaatje bij onze Ursula, meneer Vincent. Ik zou ze, u was maar goed op mijn hart passen. George, Kiss kissed the girls and made them cry when the girls came out to play. Georgie Georgie, ran away. Georgie. Wil jij het? Ja. Ik... Ik zou graag even met je praten. Betty is net in slaap. Lijne. Ze weet nog niet dat haar mama niet meer is. Alsjeblieft. Je weet dat ik morgen voor vertrek. Ik ben met kerstmis ook al niet naar huis geweest. en ja, Mijn moeder maakt zich ongerust zodat ik het echt niet langer kan uitstellen. Ik... Ik wou je zeggen, alsjeblieft. Het afgelopen jaar. Oh, al vanaf de dag dat ik hier bij jullie kan wonen. Luister je, Ursula? Ja, ja, ik luister. Ik, ik heb er lang over nagedacht en ik geloof dat. Ik, ik, heb het, ik heb het er met meneer Obak over gehad en hij zegt. oh Ursula, maar ik zou zo nog langer wachten? Ik, ik kan het niet meer verdragen, ik wil dat je weet. Maar, waar heb je het over, Vincent? Over ons. Zeg niet dat je niet... Ursula, ik... Ik moet me uitspreken voordat ik naar Nederland ga. Ik wil ze thuis vertellen dat ik eindelijk de vrouw gevonden heb met wie... Wat is er, Ursula? Vincent. Praat niet zo, je maakt me bang. Maar Ursula... Ik... Ik hou van je. Ursula. Ik... Ik weet niet wat ik zeggen moet. Het Je houdt toch ook van mij? Ja, ja, natuurlijk, maar. Maar niet op die manier die. dat ik denk dat jij bedoelt. Ik wil met je trouwen. Vincent, ik dacht dat je het wist. Dat ik wat wist? Nou, ik. Ik ben al verloofd. Je bent al verloofd? Ja. Met wie dan? Wie is het? Iemand die jij niet kent. Het is een geheim. Hebt... Iemand die hier bij ons in huis woonde voor... Hij heeft me gevraagd. Nou, ik heb ja gezegd. Oh, maar dat is, dat, dat is zo lang geleden. Dat, dat geldt toch niet meer? Wat er tussen jou en mij is, daar kan toch niemand anders tussen komen? Je vergis je, Vincent. Wat er tussen hem en mij is... Daar kan niemand tussen komen. Ik hou van hem. Dat is niet eerlijk. Wat is niet eerlijk? In, in, in het afgelopen jaar. Je, je wist toch hoe ik. Dat, dat, dat had je niet voor mogen verzwijgen. Maar ik wist helemaal niet dat. Je hebt me toch aangemoedigd? Hoe kom je daarbij, Vincent? Ik ben. Ik, ik vind je erg aardig en daarom, maar, maar met het andere. Je maakt het met me uit, hoor je me? Ik hou van je en. Niemand anders kan zoveel van je houden als ik. Oh, stil nou toch. Oh, kijk nou toch eens wat je gedaan hebt. Oh, oh, hoe... Hoe kan je zo gemeen zijn? Het is beter dat je nu weggaat. Ik, ik praat straks wel met je. Oh, ga nu toch, Vincent. Ik kom straks wel even bij je. Nee, nee. Straks hoeft het niet meer. Vaarwel, Angela. Ssss, sss, sss. Georgie, Georgie, and pie kissed the girls and made them cry when the girls came out to play Georgie Poggie ran away Georg Het duurt, meneer Geulet. Uh, ja. Hebt u een minuutje voor me? Ik wou u iets vragen. Uh, zegt u het maar, meneer Rijken. Ja, uh, <clears throat> zou u bezwaar tegen hebben... om uw kamer met nog iemand te delen? Dat, uh, dat hangt er maar vanaf. Wie is het? Meneer Van Gogh. Hij zit binnen bij mevrouw. Oh. Ja, meneer Van Gogh is de nieuwe boekhouder bij de firma en van Braam. Die grote boekhandel hier schuin aan de overkant. Ja, ziet u... Uh, Eigenlijk wilden we geen nieuwe commissaris aannemen. Maar meneer Braat, dat is de baas daar... is het me speciaal komen vragen en ik wilde... Geen nee tegen hem zeggen. Nee. Meneer Van Gogh is vreemd hier in Dordrecht. En meneer Braat dacht dat het wel gezellig voor hem zou zijn... als hij in huis kwam met wat andere jonge mensen. Kan ik uh, tegen hem zeggen dat het goed is? Anders heb ik geen plaats voor hem. En ik zou hem toch graag aannemen. Ik... Uh... Ik heb er niets op tegen... Onder voorwaarde dat het een geschikte vent is. Ja, natuurlijk, ja. Ik zal hem straks als we aan tafel gaan wel aan u voorstellen. Ja, ik dacht wel dat u er akkoord mee zou gaan, meneer Geurlitz. Dank. Dank u wel. Geheel tot uw dienst. Dat is maar ook wat moois. Hé, hey, Geurlitz. Je laat me schrikken, Blom. Wat moet je? Heb, heb je hem gezien? Wie bedoel je? Die rode. Welke rooie? Die nieuwe vreemde snijer, joh. Ik loop tegen de maan op de gangen. Wat denk je dat hij tegen me zegt? Geen idee. God zegen u. God zegen wie? Mij, God zegen u. Zei hij dat? Ja. Tegen jou? Ja, idioot toch. Ik zou zo zeggen. En wat zei jij? Niks. Wat moest ik zeggen? Loop naar de duivel. <laughs> hij had een kerkpoep in zijn hand. Een kerkboek, weet je dat zeker? Ja, zo'n bijbeltje, Latijn of zo, weet ik veel. Nee, Het zal wel Grieks voor je geweest zijn. Als ik hem niet op de kamer krijg? Jij niet, maak je maar niet ongerust. Komt hij bij jou? Ja, het ziet er naar uit. En als je me nu wilt verontschuldigen, ik heb nog werk te doen. Je hebt er de pest over in, hè? Hoe kom je daarbij? Maar meneer Van Gogh, u eet helemaal niks. Smaakt het u niet? Uh, het is erg lekker, mevrouw, maar ik eet nooit veel. Vier aardappelen en een bewijsje jus. En een hapje groente. Ja, ik had een mens toch niet opteren? Eet u nooit vlees? Zo goed als nooit. Een mens moet het lichamelijke leven een nietige bijzaak zijn... Plantenvoedsel is voldoende. De rest is wilde. Ja, als u er zo over denkt. Straks zeggen de mensen nog dat hij bij ons niet genoeg te eten krijgt. Hm. Zulke eters is geen eer te verdienen. Moet je kijken, geurliet. Wat een kleine lettertjes zeg. Blom, blijf met je tengels van dat boekje af. Dat is niet van jou. Oh, u kunt het rustig bekijken als het u interesseert, meneer Blom. Het is het nieuwe testament. Ik. Euh, ik hoopte dat u alle. Dat u goed zou vinden als ik euh, na het eten een stukje uit zou voorlezen. Klein stukje, maar. Het is de uitlegging van de gelijkenis van de zaaien. Ja. Als u. Als u erop staat. Dank u. De uitlegging van de gelijkenis van de zaaier. Matthäus 13, vers 18 tot 23. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort... en het niet verstaat, komt de boze... en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langste weg gezaaide... De op de steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich. Doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echte verdrukking of vervolging komt om der derwille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de doorns gezaaide... Kom binnen. En, bevalt het je? Grote kamer. Groot genoeg voor ons tweeën. Mm -hmm. En zo keurig opgeruimd. Je bent zeker een erg ordelijk iemand. Dan zal je wel wat geduld met me moeten hebben, want ik schijn er nogal... ...chaotisch persoon te zijn. We hebben allebei onze eigen hoek. Mm -hmm. Rookje. Uh, geen sigaren, dankje. je. Ik rook een pijp. Grote zwakheid van me. Ik heb geprobeerd eraf te komen, maar. Nee, is me niet gelukt. Mm. Veel te zacht bed. Allemaal luxe. Zeg, uh, Van Goh. Ja? Mag ik jou wat zeggen? Tuurlijk. Als we je samen moeten optrekken, kunnen we beter zo openhartig mogelijk tegen elkaar zijn. Dat zou ik niet meer doen. Wat niet? Uit het Nieuwe Testament voorlezen, aan het eten. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar... Eh, Blom bijvoorbeeld. Niet dat je het je hoeft aan te trekken, hoor, maar... Eh, die zat je echt in een maling te nemen terwijl je las. Mm, dat is niks. Laat hem zijn gang maar gaan. Ik maak me er echt niet boos over. Hij is nog niet wijzer, maar... Eenmaal zal hij het wel leren inzien. Ik ben ook niet altijd zo geweest. Jij bent onderwijzer, hè? Ja, hulponderwijzer vooralsnog. Ik werk aan mijn akte. Hmm. Ben ik ook nog een tijdje geweest. Hulponderwijzer. In Engeland. Ik kan niet zeggen dat het een groot succes was. Ik zat daar een soort kostschool. Hmm. Met 24 van die kleine schoffies. Leuke jongens, hoor, maar... Ja. Ik kon geen orde houden. Ik werd voor de gek gehouden, het was niet mooi meer. Dan kregen ze straf van de hoofdonderwijzer, meneer Stokes. Moesten ze zo'n hele zondagmiddag doodstil met hun armen over elkaar aan tafel blijven zitten. <laughs> Dan zaten ze zo zielig naar buiten te kijken. Het was in de badplaats, zie je, en door het raam zag je de zee. Hm. Het was eigenlijk mijn schuld. Moesten ze nog zonder eten naar bed ook. Hoe kwam je in Engeland terecht? Weet je de kunsthandel. Ze stuurden me naar Londen. Oh, dat is nou weer, eens kijken, bijna drie jaar geleden. Het eerste jaar in Londen, dat was een mooi jaar. Toen uh, toen was ik verliefd. Tja. En iets een beetje ook. Tjonge, wat had ik het te pakken? En eh. Uh, wat gebeurde er toen? Ja, ze wees me af. Ursula. Ze gaf me de dons. Ja. Ik kan hem nu omlachen, maar toen... Ja. Dat was meteen het einde van mijn carrière in de kunsthandel. Had er geen zin meer in. Ze stuurde me eerst nog naar Parijs. Ik dacht dat het daar wel over zou gaan. De lichtstad, begrijp je wel? De beentjes van de vloer. <lacht> <lacht> Ik moest er vergeten, de Franse vrouwtjes, la. <lacht> ja. Dat lukte natuurlijk niet. Ik weer terug naar Londen. Maar ze wou me niet meer zien. Afgelopen. Fini. Zo ben ik op die terecht terechtgekomen. Ik kreeg het te eten. Ik had er een dak boven mijn hoofd. Maar ik verdiende er verder niks. Dat kon natuurlijk ook niet langer. Zeg, Gerrit. Ja? Je kunt me verbazend groot plezier doen als je wilt. Waarmee dan? Nou, spreek op. Nou, kijk. Deze kamer is eigenlijk jouw kamer en... Nou hou ik graag permissie van je hebben... ...om wat bijbelse plaatjes tegen het behang te mogen plakken. Als dat alles is, je gaat je gang maken. Dank je. Die plaatjes heb ik altijd bij me, hier, waar ik ook ga. Ik zie het, ja. Wat is uh, dat? Huh? Oh, een tekeningetje. Heb jij dat gemaakt? Ja. Soms krabbel ik met eens wat. Heb je er nog meer? Ja, in die map daar. Laat ik ze zien? Ja, natuurlijk, dat is niet Zo. Een Christus Consulato hangt dan. En nou het kinderen Jezus van Ariescherp. Je tekent aardig van God, weet je dat? Ja, Er zijn ze wel meer. Waarom ga je daar niet in verder? Ach, er zit geen toekomst in en dan... Het is niet wat ik wil. Wanneer uh, heeft de godsdienst je eigenlijk zo de pakken gekregen? Mm, op die kostschool. Die jochies kwamen allemaal uit de armste gezinnen van Londen, East End en zo. Ik heb de opdracht om bij een ouders het achterstallige schoolgeld op te halen. Hm. Een ellende daar, ongelooflijk. Nou, toen ik daar rondliep, in die achterbuurten... kwam de heer in zijn goede tierenheid tot me. En hij maakte me duidelijk dat ik beter... de hele mensheid kon beminnen dan maar één enkel mens... En ik begon zijn woord te lezen. En sindsdien verlang ik nog maar één ding. Zijn woord te mogen verspreiden onder de mensen. Net als mijn vader doet. Maar uh, waarom ben je dan in vredesnaam een boekhouder bij Blussé en Van Braam geworden? <laughs> ja, kijk. Mijn ouders hebben het niet breed. Het is maar een kleine gemeente waar mijn vader is aangesteld. Ik moet mijn eigen kost verdienen aan mijn toekomst, denk ik. Ik kan mijn ouders niet tot last zijn. Anders uh, zou je dominee worden. Anders wel, ja. Maar het is een hele studie en als er geen geld voor is... Hier, ja, kijk. Mm -hmm. Dit vind ik toch zo'n fijne prent, hè? Het is naar een schilderij van boten. The Pilgrim's Progress. Moet je kijken. Het is tegen de avond. Een mulle zandweg loopt over de heuvels naar een berg... waarop je de heilige stad ziet liggen. Een de zon die rood achter de grijze avondwolken ondergaat. Op de weg loopt een pelgrim, kijk... die naar die stad toe wil. Hij is verschrikkelijk moe. En hij vraagt aan die vrouw, met het zwart die langs de weg staat... gaat dit pad de hele weg omhoog? De vrouw antwoordt... ja, helemaal tot het einde. En, vraagt de pelgrim... gaat de reis de hele dag duren? De vrouw knikt en zegt... van de vroege morgen tot de late avond, mijn vriend... Je hebt er nog iets ondergeschreven, is het niet? Ja. Dat is mijn levensdevies. Steeds troevig... maar altijd blijde. En de een gaf hij vijf talenten. Een ander, twee. Een derde, één. En ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde buitenlands. En terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen. Oh, meneer Braat, ik, ik had u niet gezien. Nee, dat merk ik. Wat sta je nou weer te doen? Uh, ik, ik schrijf even iets over, meneer Braat. Even? Dat is toch nonsens van goh, ik sta al een tijdje achter je. Oh. Maar je merkt niks. Als je het mij vraagt, besef je niet eens dat je hier bent. In onze boekhandel. Hoe lang werk je nou bij ons, Van Gogh? Uh, ik denk twee maanden. Ja. Hoe oud ben je nou? Ik word volgende maand 24. Als ik bij je kom kijken, Van Gogh, dan sta je in plaats van vervolgbriefjes te schrijven, uittreksels uit de Bijbel te maken. Waar of niet? Nou, niet altijd, meneer Braat. En anders steeds te tekenen. Van die onnozele krabbeltjes en een boompje met allemaal takken en de zijtakken. Ontkennen nog maar niet. Ik ben er echt niet om uit om je de les te lezen, maar... ...vind je het geen tijd worden dat we als verstandige mensen met elkaar praten? Dat wordt toch niks met jou hier van Gogh. Onze boekhandel interesseert je gewoon niet. De hele dag zit je met je neus in het boekje. Het zal niet meer gebeuren, meneer Braat. <laughs> nee. Nou, het is sterker dan jij van Gogh. Ik, ik denk niet eens dat je het kan helpen. Boekhouden, dat is gewoon niks voor jou. Zeg me maar eens eerlijk, wat wil jij nou eigenlijk wel? Dienen. Dienen? Nou, dat is wel een erg veelomvattend woord. Wie, wie wil je dan dienen? De mensheid. Hm. Ik wil zielenheer worden. Net als mijn vader. Jongen, dat zit toch geen... Vind je het dan niet? Treurig dat je vader het niet verder heeft gebracht dan tot zo'n moeilijke standplaats als dorpje Ette. Hoe bedoelt u? Nou ja, van Gog. Mijn vader is daar volkomen op zijn plaats waar hij nu is. Het is een eenvoudige mens. Goed, van goh. Hij is de echte zielenherde. Als je er zo verding. Wat een weer. Regent het? Wat een vraag. Ik je toch niet bij je studie? Nee hoor. Ik hou er toch voor vandaag mee op. Mm. Het is de dag des heren ten slotte. Zo. Een pijp heb ik wel verdiend. Je bent naar de kerk geweest? Ja. Naar de Nederlandse hervormde kerk of naar de Lutherse? Al mm. twee. Ja, niet naar de oud-Roomse kerk? Mm. Ook. En naar de katholieken. We was een zo'n goede preek vandaag. Wat kijk je nou? Je moet me niet kwalijk nemen van Gogh, maar. Hoe is het nou in vredesnaam nou mogelijk dat je op één en dezelfde dag notabene... ...naar vier kerken kunt gaan met zulke uiteenlopende opvattingen? Zou je denken, Geurlits, dat God in die andere kerken niet te vinden is? In iedere kerk zie ik God. En of de dominee nou preet, of de pastoor, het is voor mij hetzelfde. In de dogma zit het hem niet, maar in de geest van het evangelie. En die geest vind ik in alle kerken. Je moet een beetje ruimdenkend zijn. Hm. <laughs> te bedenken dat ik nog in drie jaar geleden dacht een atheïst te zijn. Ja, binnen. Meneer van Gogh, een brief voor u. Ah, ja, die is gisteren al gekomen, maar toen was je zo laat thuis. Ja, ik ben wezen wandelen en toen heb ik... De tijd vergeten. U bent niet komen eten? Nee, nee. Ik heb wel bij de bakker op de hoek een paar broodjes gekocht. Uh, ja, ja. Een uh, vernedering voor ons, meneer Van Gogh. Ja, maar zo is het toch echt niet bedoeld? Ik... Alsof wij u niet eten geven. Uh, werkelijk, uh, ik begrijp niet wat u bezielt. Maar... <lacht> Hè? vervelend is dat nou. <lacht> nou, trek het je niet aan, Van Gogh. Mm. brief van mijn vader. Iets van Gogh. Arme maar Je wordt opeens zo op bleek. Arme Arsen. Arsen, wie is dat? Onze tuinman. Hij ligt op sterven. Ik moet er naartoe. Ik moet onmiddellijk naartoe. Naar Etten? Ja, maar ik kan niet naartoe. Ik heb geen geld om de trein te betalen. Oh, maar van Gogh dan zie ik je dat nog even voor. Zou je dat willen doen, Geuriet? Ja, vanzelfsprekend. Arme uizen. Dat is een aardige man, zie je. Ik ken hem al van mijn vroegste jeugd. Hier, is dat genoeg? Eh, uh, ja, ja. Nou, ja, dan ga ik maar, hè. O, ze, Ik bedenk opeens... Uh, je jas. Ik moet rijken waar is goed, dat ik weer niet kom eten. Dat doe ik wel. Ga nu maar. Uh, ja, bedankt, Geuriet. Ja, sterkte van Gogh. Ja.